Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft dreigende taal geuit... richting de Venezolaanse vicepresident Rodriguez. Zij is benoemd tot interimleider van het land... nu de VS-president Maduro heeft gevangen genomen. In een interview met een tijdschrift zegt Trump... dat Rodriguez een zeer hoge prijs zal betalen... waarschijnlijk hoger dan Maduro als ze niet het juiste doet... Rodriguez zei gisteren dat ze Venezuela zal beschermen en dat het land nooit meer een kolonie zal zijn. De VS heeft een grote militaire aanwezigheid in de regio opgebouwd. Buitenlandminister Rubio herhaalde vandaag dat nieuwe aanvallen op Venezuela niet uitgesloten zijn. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas heerst een gespannen rust, zeggen journalisten en ooggetuigen. Er zijn relatief weinig mensen op straat. Wel staan er rijen voor winkels die voedsel verkopen. De politie en het leger kijken toe. De minister van Defensie heeft burgers opgedragen het dagelijks leven weer op te pakken. Een verslaggever van de BBC zegt dat mensen afwachten... welke stappen het regime zal ondernemen en wat de VS nog gaat doen. Treinreizigers moeten ook morgen nog rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Door sneeuw en kou kunnen wissels bevriezen of blokkeren, zegt ProRail. De spoorbeheerder benadrukt alles te doen om de overlast te beperken... Aangezien het winterweer nog enkele dagen lijkt aan te houden... kan het treinverkeer ook de rest van de week nog ontregeld zijn. Vandaag genoten ook veel mensen van de sneeuw. Vooral in natuurgebieden met heuvels was het druk. Zoals bij de Gulbergen bij Nune, het hoogste punt van de provincie Noord-Brabant. Daar wilden zoveel mensen sleeën... dat er op de enige toegangsweg een verkeerschaos ontstond. De politie sloot de weg daarom af. Het weer. Er blijven sneeuwbuien over het land trekken. Vooral in het noorden en midden van het land. Het gaat vannacht overal vriezen. Lokaal kan het min 6 graden worden. Ook morgen valt af en toe sneeuw. Later op de dag is er ook wat zon. En het wordt tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met. Welkom bij de Radio Show In Gesprek Met. En ik ben Benno Veugen. Vandaag praat ik met Herman Harms. En hij vertelt hoe hij opgroeide in Zandvoort. Hij vertelt over zijn zakelijke leven. Hij is openhartig over een zwaar ongeval. En hoe dat zijn leven veranderde. En helemaal naar een burn-out. Eerst maar eens aan Herman vragen waar zijn wieg stond. Mijn wieg stond in Haarlem, in het uh, ziekenhuis. Uh, daar ben ik geboren op uh, 10 april 1956. Het was... Uh, Schrikkeljaar, waar ik later nog wel even op terug kan komen. Eh, omdat ik dus eh, eigenlijk een dag te laat in de wereld gekomen ben. Dat is dus een apart verhaal. Um, ik was uh, veel te vroeg geboren. Klinkt weer tegenstrijdig met wat ja. ik net zei. Uh, couveuse kindje. Ik heb bijna een half jaar in het ziekenhuis uh, doorgebracht. Uh, ik ben de jongste van zes. En mijn moeder die moest na een paar dagen ziekenhuis weer naar huis om voor de andere kinderen te zorgen. Ja, zo ging dat hè. En uh, ik bleef dus in de couveuse achter en werd uh, gevoed door allerlei vrouwen die net uh, een kindje gekregen hadden en dus borstvoeding hadden. Oh ja. En ik ben dus uh, <laughs> van de een naar de ander ben ik... Uh, aan de borst gelegd. Zo, dat is bijzonder. Dat is uh, heel bijzonder. Ja, je had nog geen babyvoeding toen, hè? Niet van die poeders. Die, ja, uh... ja. Dus, dus je werd echt. En misschien was het er wel, maar dan hadden ze in het ziekenhuis natuurlijk een goedkopere oplossing. Ja. Door je gewoon bij een ander aan de borst te leggen. Ja, ja, ja. ja. En, dus dat is wel bijzonder, want dan krijg je uh, van alle vrouwen ook hun. Uh, antistoffen binnen eigenlijk. Dat, is, uh, dat is, wel, uh, is wel... interessant om te weten. Wat doet het eigenlijk met... Uh, zo'n zo, zo babytje dan? Uh... Nou, het is... Uh, grappig dat je dat zo zegt. Ik heb dit uh, ooit... Uh, met een psychiater... heb ik daar een gesprek over gehad. Uh, maar nou gaan we... heel kort door de bocht. Maar dat heeft met relaties te maken... Hmm. En uh, een van de dingen die met relaties bij mij een dingetje is, is toch wel... Uh ja, ik, ik, ik kan niet zeggen de vrouwenborsten, maar het heeft er wel mee te maken. Ja, ja. <laughs> ja. Goed, we zijn twee minuten bezig ja, ja. <laughs> en we zitten er alweer. Ja, dat zeg je goed. Het is twee minuten negentien. Maar uh, interessante opening, Herman. Um, uh, in het ziekenhuis, de, de, de Maria stichting misschien? Ik weet het niet meer. Oh. Ik moet het aan een van de katholieken vragen. Nee, nee, nee. nee oh, nee. oké. Okay. Nou ja, goed. Dan was het misschien het... Uh, ik denk uh, diakonessenhuis. Als dat toen bestond. Ja, dat, zou, dat weet ik eigenlijk dat ook ik niet eigenlijk meer. Het of, niet. Maar de, het, het grote gasthuis is dan... Dat is heel oud. Dus dat zou zeker gekund hebben. Als ze daar een... een, een, een afdeling voor bevallingen hadden. Dat weet ik ook niet. Want je had ook wel aparte klinieken hè, om te bevallen. Dus dat is wel uh, in Haarlem, uh, aan het Flora uh. Ja, dat weet ik. Maar ik weet dat het een ziekenhuis was. Ja. En ik heb uh, gelukkig nog twee zussen in leven van de drie. En ik kan het aan ze vragen... Uh, Eén zus is een jaar ouder dan ik, die zal dat niet weten. En misschien uit meisjes, zeker vrouwen interesse dat ze dat wel weten. Ja. Want die bespreken andere dingen met elkaar dan mannen. Ja. En uh, mijn andere zus is elf jaar ouder. En die zal het ongetwijfeld weten. Ja, want die ja. heeft dat meegekregen. Ja, ja, precies. Zeg maar en. Um maar hoe, uh, oh ja, je, je ouders woonden natuurlijk in Zandvoort. Ja. En, die, en, en vanwege de omstandigheden ben je in Haarlem geboren. Ja. Uh, ik heb begrepen dat de familie Harms een, uh, een familie is die al heel lang in Zandvoort woont. Ja, uh, dan gaan we toch wel heel ver terug. Ja. Mijn vader is in Drenthe geboren, oh. in Zwelo. Uh, we kennen allemaal, die wat ouder zijn, het liedje van Ik ben Boer Harms en ik ben geboren. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en, ik, en ik hou van disco. Oh ik, ja, ja, ja, ja. ja die, uh. Uh, en uh, nou ja, ik, in die tijd dat die plaat een hit was van de Duts. Duts huplup band uh, overal waar ik kwam begonnen mensen dat liedje te fluiten of te neuren oh ja, of te zingen. Ja, ja. En dan zeiden ze niets, maar ja, dan was het echt zo van... Ja, ja, ja. En dan, ja, dan, dan, dan wist je alweer hoe laat het was. Maar kort door de bocht, mijn vader is dus in Zwelo geboren. Uh, zijn moeder is bij de geboorte van zijn zusje, een, een, een later zusje natuurlijk, uh, gestorven. En zijn vader, dus de opa van mij, die was landarbeider. En uh, die is in een roestige spijker getrapt. Uh, en die is aan bloedvergiftiging overleden. En toen is mijn vader uh, bij het graf uh, van zijn vader uh, blijven staan met zijn twee zusjes. Hmm. Uh, want iedereen dacht, ja dan hebben we weer monden te voeden. En toen is er een oom gekomen en die heeft dan tenslotte toch die kinderen meegenomen. Dat was oom Albert en die had een bakkerij in Dalen. En die heeft later in de Tweede Wereldoorlog nog een hele belangrijke rol gespeeld met onderduikers. Okay. Uh, het boek Reis door de Nacht van uh, uh, de Jong, de man die ook Bartje geschreven heeft. Hmm. A.C. de Jong geloof ik dat die heet. Die, uh, die heeft daar een boek over geschreven, Reis door de Nacht. En dat speelt eigenlijk... Uh, een bakkerijzing een hele belangrijke rol in. Oké. Okay. En uh, nou op een gegeven moment is mijn vader in een kindertehuis terechtgekomen... want ja, dat ging allemaal met die monden voeden. Ondanks dat die bakker was, was dat lastig. Ja, <laughs> en, <laughs> je zou toch denken, er blijft wel een ja, broodje ja, over. Uh. Ja, ja, en uh, in dat kindertehuis was uh, een mevrouw, die heette Els... die, die bestuurde dat kindertehuis... En die kreeg kennis aan een man in Zandvoort. Mm. En uh, via advertenties en zo. In die tijd ging dat blijkbaar ja. nog zo. Ja, ja. Krant Krantadvertenties ja. en zo. En die is uh, naar Zandvoort gegaan. Maar op voorwaarde dat ze de, de kinderen mee mocht nemen. Okay. En zodoende is mijn vader dus in Zandvoort uh, gekomen. Ja, ja, ja, ja. Oh. En mijn jongste zus, die heet dus ook Els. Mm. En die is dus benoemd naar die Els van dat kindertuig. Dat is uit mijn tijd van de peaceful radio periode. van duurde maar slechts 25 jaar geloof ik. Goed, terug naar Herman Hermans. En hoe was de jeugd van Herman hier in Zandvoort? Ja, ik denk net als alle andere kinderen. Uh, ik was wel een lastig kind. Uh, later blijkt dat ik dus ADHD heb. Hmm. Maar dat wist ik niet. Dan ben ik op hele late leeftijd achtergekomen... En toen had ik ook zoiets van, ja oké, okay, maar nu snap ik waar die dingen vandaan komen. Ja, ja. Ik had er in die tijd zelf een ander woord voor bedacht. En dat is uh, hermanisme. Ik bedoel, dingen gebeurden ja, op de Herman manier. En dan dacht ik van, ja potverdorie. Nou het hermanisme is weer in werking getreden. Maar achteraf is dat dus gewoon ADHD. Ja, ja, ja. ja. En, en hoe, hoe was... Uh, de, de um, het gezin Harms. Uh, je, je, uh, wat deed je vader ook alweer? Schoenmaker. schoenmaker. Mijn vader was schoenmaker. En uh, hij stelde de prijs op om ook officieel schoenmaker genoemd te worden. Geen schoenhersteller of schoenlapper of hakkenbarman <lacht> of wat dan ook. Hij was een vakman. En ja. hij kon uit lappeleer leer gewoon een linker en een rechter schoen in spiegelbeeld maken. Zo. En uh, ja, daar was hij trots op. En dat is ook terecht natuurlijk. Ja. Nou, ik... Uh, ik moet zeggen, de schoenmakerij was in mijn leven in de Zuidenstraat, Maar hij heeft daarvoor op de uh, paradijsweg gezeten. En hij is eigenlijk, uh, uh, geleerd heeft hij het, in uh, IJmuiden. En die man in IJmuiden, die uh, noemde mijn vader. Mijn vader heet Harm Harms. En die man die vond Harm niet zo'n mooie naam. En die noemde mijn vader Herman. Oh. Want in het naamwoordenboek is het Harm Zie Herman. En als je het Herman zoekt, zie je zie Harm. Hmm. En verder staat er geen verwijzingen bij. Ja, ja, dus ja, ja. het is ook lekker makkelijk. Naam. <laughs> <laughs> en ik heb later opgezocht dat het schijnt dappere krijger uh, okay. te betekenen. Was je vader een dappere krijger? En mijn vader was een dappere krijger. Ja? ja, ja, ja. En uh, waarom? Omdat hij uh, nou ten eerste zes kinderen heeft grootgebracht... in moeilijke tijden. Ja, uh, dat is nogal wat. Ja, ja. Dat, is, dat is nogal wat. En hij was altijd op de juiste momenten... voor de kinderen dan... op de juiste plek. Ja, ja, dus dat, dat, ja. dat vind ik ook wel... Uh, ja. Ja. ja, daar moet je ook wel een, een talentje voor hebben, denk ik. Dat is, uh, ja. en, en, en de, de sfeer in, in het gezin... was het een warm gezin? Nou, ik, ik zal je iets eigenaardigs vertellen... Ik vind het wel een warm gezin, omdat het voor mij een normaal gezin was. Ja. Maar het abnormale van het normale is dat um, Els, hè, mijn, mijn één jaar oudere zus... en dan komt uh, Tini en die is dan gelijk elf jaar ouder. Ja. En dan loopt het op tot vijftien, zestien jaar ouder. Ja, ja. Dus toen ik geboren was, dat mijn oudste broer met zijn vriendinnetje... Bij het kraambed van mijn moeder. Ja, ja. Dus, dus ik heb eigenlijk niet meegemaakt... dat de oudste vier thuis waren. Ja, okay, ja. Dus ik ben in mijn gevoel... met alleen Els opgevoed. Ja, ja. Terwijl ik dus... nog, nog vier anderen hadden. Ja. En die hadden in die tijd ook allemaal aanhang. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat was als, als dan er iets was... Was het een groot, groot gezin met een verjaardag als ja. alleen de familie ja. er zat, de, ja. de, de, de kinderen. Zat het huis al vol. Zat het huis al vol. Ja. En daarom kan ik mij ook niet herinneren dat wij iets van een kerstdiner gedaan hebben of zo. Dat was mijn moeder allemaal te veel gedoe en, ja. en uh, daar begon ze niet aan. <laughs> en uh, mijn kersten, uh, die zijn wel heel leuk geweest, maar wij werden, tenminste wij, <coughs> sorry, mijn ouders werden uitgenodigd... bij een van mijn broers en zussen. Oh, ja, en dan ja. gingen Els en ik automatisch mee. Ja, tot ja. een bepaalde leeftijd. Ja. Dus ik heb wel leuke kerstfeestjes gehad. En leuke etentjes. Hm. Maar die waren altijd bij een broer thuis. Ja. En die broer nodigde dan... niet als zijn broers en zussen uit. Hm. Dus het was altijd dan een beperkt gezelschap... van bijvoorbeeld zes personen. Ja. En, en je broers en zussen... zijn allemaal goed terechtgekomen? Ja. ja, dat uh, kan ik wel stellen. Ja, hm. dat... Uh, ja. Ik uh, ja, je kan het rijtje afwerken, natuurlijk. De oudste, Gerard, die is. Uh, ze, alle twee mijn broers zijn trouwens schoenmaker geworden. Okay. Zowel Kees, dus, uh, de, de vader van Rob, die misschien ook bekend is, die is schoenmaker geweest. En ja, Rob Harm is heel bekend, heel bekend in, in ja. Zandvoort. Ja, een kruisdrager, dus wat ja. willen we nog meer? Uh, ja, ja, ja. ja. En, uh, die is een schoenmaker geweest. Heeft, ze hebben ook alle twee bij mijn vader gewerkt. En ik weet Kees, dus de vader van Rob... die heeft in de schoenmakerij gezeten. En toen kwam er iemand... en die zei, eh, bij Vroom en Dreesman zoeken ze iemand... die inkoper wil zijn of worden voor de, voor de schoenen. En daar heeft Kees toen op gesolliciteerd. En toen is hij inkoper van de schoenen van Vroom en Dreesman geworden. En zodoende is hij dus bij Vroom en Dreesman terechtgekomen. En mijn andere broer, dus de oudste... Die was ook schoenmaker bij mijn vader. Ik weet niet of Kees en Gerard alle twee tegelijk bij mijn vader werkten. Mm. Ik denk dat het om en om was. En die is toen in een schoenwinkel gaan werken. En die heeft later iets van vijf schoenwinkels gehad in Rotterdam. Zo, oké. Okay. En die is toen op internet gegaan. En nu heeft zijn dochter het. En die heeft nog één winkel overgehouden. Om eigenlijk de voorraden voor internet te kunnen hebben. Ja. Want ze verkoopt heel veel... via internet eigenlijk. En zij heeft... De, uh, mijn broer... dus de oudste... die heeft uh, iets unieks gedaan. Die ging altijd met... Uh, na vliegtuigjes uh, naar Engeland... of naar andere gebieden. En dan speurde die allerlei schoenfabriekjes af. En dan... Uh, liet hij schoenen maken. En... Dat is geresulteerd in dat hij op een gegeven ogenblik... op het idee kwam om dameschoenen in herenmaten te laten maken. Oh. Waarvan iedereen naar zijn hoofd wees van... jongen, jij bent gek, want ja. die raak je aan de straatstenen niet kwijt. Ja, ja. En uh, hij is toen ontdekt door de toneelwereld. Maar niet als toneelspeler, mm. maar als schoeneman. Ja. En heel veel acteurs die een damesrol moesten spelen... Of, uh, ja. Ik, die kochten dus hun schoenen bij hem. En dat werd later. Een gat in de markt. Een gat in de markt. En dat werd later door de travestieten en door de. Ja. Uh, hoe heet Die queens tegenwoordig. Die drag queens en ja. zo. Wordt dat overgenomen. En dat is nog steeds zo. Je kan bij hem dus, bij mijn nichtje dan, schoenen kopen vanaf maat 35. En dat had hij toen, omdat hij in Rotterdam zat. Veel Cavaliaanse en Hindoestaanse. En ja, die, vrouwtjes, die vrouwen hadden allemaal kleine voetjes. Hmm. Dus, dus hij had dus omdat hij dus zelf naar die fabrieken ging, kon hij ze in die kleine maten laten maken. En dat liet hij dan doorlopen tot maat 5, 46. Zo, so, oké. Okay. Dus dat was echt uh, heel grappig ook om yeah. die te leren. Want dan zag je zo'n heel klein schoentje. En dan zetten we er expres natuurlijk die hele grote. Naar. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat was, dat was wel leuk. Ja. Maar en, en nog steeds, want ik zie. Uh, tegenwoordig op tv heb je zo'n drag queen programma. Ik weet mijn god niet hoe het heet. Maar de mensen die dat uh, interesseren zullen dat weten. En dan zie je altijd bij de aftiteling. Uh, Zilverwetschoenen staan en ja, ja. dat is dus van. de oh, heet het. Van hun ja. Ja, in Rotterdam. Ja, ja. Benno Veugen op ZFM. Ja, en ik praat vandaag met Herman Harms. En we hadden het net even over de schoenen. En daar heb ik eigenlijk ook zelf nog wel een heel verhaal bij. Ik was laatst ook op internet bezig um, voor een vriendin voor, met, met uh, schoenen. En ik had zoiets van, ja, het is wel leuk en aardig, maar... Schoenen kopen op internet, ik zie het mezelf niet zo snel doen, want je moet schoenen toch passen, het moet lekker zitten, je moet erop kunnen lopen, dat moet je testen. Dus, dus, dus ik, ik snap eigenlijk die handel niet zo goed, maar goed, men de rest van de wereld blijkbaar wel, want die koopt gewoon schoenen op internet en dan als het blijkbaar niet lekker zit, sturen ze het waarschijnlijk gewoon terug. Nou, je geeft zelf het antwoord al. Uh, ja. ja, dus uh, ten eerste uh, is. Maar zou jij dat doen? Zou jij schoen of vier op internet kopen? Nee, ik niet, maar ik koop wel bijvoorbeeld kleding op internet. Dus ja, ja, ja, ja. dat is eigenlijk hetzelfde ja, verhaal. Ja, en dan stuur ik het ook weer terug. Um, ja, ik ben blij. Ik heb zelf natuurlijk uh, nou, iets van 25 jaar een schoenwinkel gehad in Zandvoort. En daarvoor heb ik jaren bij Van Hare gewerkt. En nog heel even bij die broer waar we het net over hadden. Ja. En bij Van Haren was ik... Uh, ja, wacht, wacht, oh, voordat oh. gaan we beginnen. Want ik ben nog wel even nieuwsgierig. Uh, want we zitten nog een beetje in je jeugd. Hè? Oh, okay, ja. en, um, um, en ik ben even nieuwsgierig. Welke school je hebt gezeten op Zandvoort? Uh, Zandvoort -Willemina school. En toen kwam uh, meneer De Vries als hoofdonderwijzer. En uh, daar konden wij het niet zo mee vinden. En wie is wij? Uh, mijn zus en ik. Oké. Okay. En want mijn zus, die een jaar ouder was, zat ook op die school natuurlijk. En toen zijn we naar de Hannies Schaftschool gegaan. Hmm. En daar heb ik het geluk gehad meester Loogman uh, te treffen. En dat was in de vijfde klas. De vader en, van Ger Loogman. De va ja, ja, precies. De ja, ja, G -G. ja, Loogman en dan ja. Ger ja. En. Uh, dat, dat is was een fantastische onderwijzer. Mm. Echt, ik snap nog steeds niet dat er geen straat naar die man vernoemd is. Het oh. dus is echt, echt, echt, echt een fantastische man. Ze gaan bouwen hè, in Zaltvoort nou, een keer. Ik, en, ik, uh, ik stel voor een onderwijzerswijk uh, hoor. Want ja. we hebben ook meneer Terwee, was ook een fantastische onderwijzer. Daar heb ik ook, die heb ik geen les van gehad, maar die kende ik en die, hij heeft mij heel veel geholpen met mijn huiswerk. Mm. Achteraf was dat nodig vanwege die ADHD. Ja, ja. Maar die man die voelde dat aan en die, die was heel goed daarin. En uh, als lerares uh, Ellie Korting. Ellie Korting was op de Wilhelminenschool uh, onderwijzeres. En dat was ook een fantastische dame. Ja. Ja. Kan ik het daaruit concluderen dat je een, een leuke tijd hebt gehad op school? Ja, maar de kinderen zijn wel kei en keihard. En daar had je last van. Daar had ik last van. Uh, bijvoorbeeld uh, de Wilhelminenschool stond bekend als de school voor de ondernemers. En uh, dan zat je bij uh, een dokterzoon in de klas. Maar, je, maar je, ikzelf was dan natuurlijk schoenmakerszoon. Ja. En daar werd dan toch wel onderscheid in gemaakt. Men, men keek op je neer. Ja, een beetje wel. Mm. En ik moet zeggen, dan nou kom ik dan toch even bij die Ellie Korting mm. uit. Ik kan me nog herinneren. Um, er kwam een nieuwe onderwijzeres... En uh, die deed uh, de beginnersfout door aan de leerlingen te vragen: ze had iets met haar schoenen en ze zocht een schoenmaker. Nou, de hele klas natuurlijk zou je denken, die roepen: Arms, hè? want ik ja. zit in die klas. En, uh, maar ze riepen de concurrent, de concurrent van mijn vader. Oh, dat was toch een schoenmaker? Dat was nog een schoenmaker. Ja, had het was erg katholiek en erg hervormd. Mm. En je had dus een katholieke schoenmaker. Net als dat ik een katholieke slager had en een katholieke bakker enzovoort. En je had ook een hervormde scho uh, schoenmaker en slager en bakker ja. enzovoort. En wij waren hervormd. En maar het was een openbare school, willem school. En uh, toen is die vrouw naar die concurrent van mijn vader gegaan. Omdat de leerlingen gewoon dat allemaal riepen. En ik werd gewoon overstemd. En ik ja. was heel verdrietig daarover. En ik weet nog. Uh, toen kwam Ellie Korting dus langs in de klas. Terwijl wij dus helemaal niet in haar klas zaten. Maar die had dat verhaal gehoord. Hmm. En die kwam toen met een paar schoenen. En die zei, uh, oh, ik heb een paar schoenen. Maar die moeten naar de schoenmaker Herman. Jouw vader kan dat zo goed. En wil jij ze alsjeblieft mee naar huis nemen straks? Want ik zit een beetje lastig in mijn tijd. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik van haar de schoenen mee om... Ter reparatie, ja. wat eigenlijk een, een wassenneus was. Ja. Maar op die manier deed ze dergelijke dingen. Heel en, en, en dat was. Dus daarom heb ik haar heel hoog zitten. Mm, yes, en snap ik. en ja. ik weet ook, uh, we hadden dan, moest je op vrijdagmiddag aan het eind van de les. Ik ben ook op zaterdagochtend nog naar school geweest. Hè? Ja, oh ja, ja, en wij stonden ook... ook apart in de rij. Hè? Dus de jongens bij ja. de jongens en de meisjes bij de meisjes. En dan ging de. Ik geloof de laagste klas, nee de hoogste klas ging het eerste naar binnen. En dan de, dus laten we zeggen de zesde klas in die tijd. Dan de vijfde klas, dan de vierde klas. Dus de, de, de jongste die moest altijd het langst buiten staan in die rij. Maar als het regende was dat natuurlijk vervelend. Ja, dan stond je ook het langst buiten. Ja, ja, ja. En dat, dat was echt in die tijd. Maar wat wil ik nou zeggen over, oh ja, dan had je dus liedjes. En dan moest je een liedje zingen. En zij gaf dus, als je dan een goed liedje had... En dan was dat jouw liedje. Dus als jij dan gekozen werd om op die vrijdagavond of die vrijdagmiddag af te sluiten met een liedje... Mm. dan moest je dat liedje zingen, want het was jouw liedje. Ja. En die eer gaf ze je dan ook. Hè? Dus ja, een ander ja. mocht dat liedje dan ook niet zingen. Want dat was in mijn geval dan het liedje van Herman en bij een andere leerling het liedje van Huppelepup. Ja, ja, ja. En dat vond ik ook mooi, want ze liet dan echt je in je waarde van ja, dat is van jou. Ja. Twee heren uit ergens uh, Zwitserland, Italië. Zij maakt in 2005 het album Hiding Incarnation. Fijne muziek. Eens even kijken, we gaan terug naar uh, Herman Harms. En ik heb het met hem over de verschillende geloven in Zandvoort. Heb jij als kind die, die gescheiden werelden van de uh, katholieken en hervormden in Zandvoort, uh, heb, heb jij daar al? Zeg maar, nou, misschien zwaar aangedrukt, aangezet, maar last van gehad. Nee. Hoe. hoe uh, ik, ik, bijvoorbeeld, ik zal mijn voorbeeld noemen. Dat. Uh, ik ben wel van katholieke huizen. Uh, en. Uh, wij werden geacht, mijn zusje en ik, niet uh, met. Uh, Protestante kinderen te spelen. Zie je? Dat, en, en, en wel dus ja. iets van, ja, maar we snapten dat allemaal niet natuurlijk als kind? Als kind snap je dat niet. En, uh, en het is natuurlijk ook een belachelijke toestand. Het zijn allemaal mensen die met, met elkaar in één straat wonen en elkaar dan zeg maar discrimineren. Hierom hè? Ja, nee, ik heb daar geen last van gehad. En ik denk dat het ook komt door mijn vader en moeder. Die staan daar ook heel open in. Mm. Uh, ik moet er toch een kanttekening bij maken. Want bij mijn huwelijk ging dat even mis. Maar ik had een heel uh, leuk, lief, aardig vriendje. En uh, dat was Jan-Peter Verstegen, Ook wel heel bekend ja. uh, in Zandvoort. En die was uh, op 7 april geboren, 1956. Uh, en ik op 10 april. Dus we scheelden drie dagen. Ja. En uh, ja, dat was mijn grote vriend. En uh, die woonde in de straat. Hij woonde op nummer 17 en ik op nummer 8. En uh, hij was katholiek en ik was hervormd. En uh, ik ging met hem mee naar de catechismeslessen. En hij ging met mij mee naar de zondagschool. Okay. En wij noemden elkaar protoliek. <laughs> Geweldig, geweldig. Dus uh, ja, nee. En ik ging ook met hem mee naar de, uh, de padvinderij. Hij zat op een scouting uh, billenbroods of zo uit mijn hoofd. Ja, ik dat dan. En ik zat op de Buffalo's. Dus, oh ja. dus dat was ook katholiek en hervormd. Maar ja. we gingen ook gewoon samen dat doen. Ja, ja. ja. En uh, dat was heel erg leuk. ja. ja. ja. En uiteindelijk voor je middelbare school, hoe, hoe kon je, je daarvoor in Zandvoort terecht in die tijd? Ja, uh, ik ben naar de Gertenbach-Mavo gegaan. En uh, dat lukte allemaal niet zo best. En toen ben ik halverwege naar de Gerrit Barger hier in Heemstede. We, oh ja. we zitten nu in Heemstede, maar in Heemstede, hier vlakbij, is de. Uh, Wim uh, Nee, sorry. In de Wim Gertenbach in Zandvoort ben ik gegaan. En ik ben hier naar de Gerrit Barker gegaan. Die ja. zit op de Koediefslaan. Ja. En daar heb ik het superleuk gehad. Okay. Uh, dat was in de tijd... Nou, jaren zeventig. Uh, ik weet nog... Uh, dat wij allemaal een eigen uh, persoonlijkheidsdingetje hadden. Uh, ik had bijvoorbeeld een extreem grote doos lucifers waar je open haar mee aansteekt je kent het wel van die hele lange oh ja, lucifers ja, ja, ja. en als het dan pauze was in die tijd rookt ook bijna nog iedereen ja. dan stak ik één zo'n lucifer af uh, aan en dan kwam de hele meute van de, van de klas die kwam bij mij langs om een vuurtje te halen <lacht> en uh, we hadden een jongen die had een, een cowboy uh, hoed op, dus zijn vader was directeur van Wijsmuller en die had dus een cowboyhoed op. En die noemden we cowboy. Ja, ja. We hadden een, een jongen die schilderde graag. Uh, dus die had allemaal van die vieze kwasten. Die had allemaal van die spijkerjackies in die tijd. En die had allemaal van die vieze kwasten zo in die zakken. Dat het echt uitpuilde. Hmm. Maar dat was interessant doen. Hè? Dat ja, natuurlijk. Dat, dat was ja. leuk. Ja, en, ja, ja. Het stoel ja. Doen. ja, ja, ja. Stoer doen. En op de brommer. Ja. Op de Brommer van Zandvoort naar Heemstede. Ja, dat was een poeg. Dat was met zo'n Afghanistan jas. Dat was er ook in die tijd. Afghanistan jas? Ja, dat waren van die uh, soort uh, kamelenhuide jassen. Die lang. Ontzettend stonken, lang. Met huh? zo'n bondkraag te lopen. Ontzettend stonken. Ja, die dingen die stonken een uur in de wind. Dat zou je moeder leuk gevonden hebben. En die kocht je bij Loelap. Huh? Loelap was uh, in Amsterdam op de Nieuwe Dijk. Was dat een, uh, een, een, een, een soort, uh, ja groothandel, zeg maar, een, mm. een rampse partij, de Rams zegt het al, dat, uh, dat de man altijd aanbiedingen had en, en, en gedoe. Daar kocht je ook leger over hem, dat was ook heel modern. Ik had altijd uh, strakke spijkerbroeken, westernlaarzen aan en dan de grootste maat Amerikaanse leger over hemde. Ik weet niet of je een idee hebt hoe groot dat is. Ja, dat denk ik. Dat was behoorlijk groot. Ja. En die deed je dan in je broek een klein beetje en dan plofte je ja, ja. over je broek heen. En uh, ja, dat was, dat was modern. En dan dus op die poeg... Uh, <coughs> uh, maar rijden. blijkbaar wel een mode die je dan zelf hebt bedacht. Uh. Nee, iedereen liep zo. Oh, ja. Dat oh, was oh. een beetje de after hippie tijd, zeg oh, okay. maar. Ja. Oh ja, ja after ja, hippie. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En een lang haar dan ook? ja. Inderdaad, kan je je nu niet voorstellen. Nee, nee. Uh, ik heb nu kale haartjes. Maar uh, ja, nee, ik had inderdaad lang haar over mijn schouders heen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja en ik rookte ook Samson, Samson's gek. Uh, ja, tuurlijk. Het ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, moet ja. allemaal betaald worden. Dus uh, ja, ja. had je al een bijbaantje eigenlijk in die tijd? Ja, nou, dan komen we toch weer bij Jan-Peter. Twaalf, uh, waren 12, 13, waren we. En uh, ik uh, hoorde dat er een krantenwijk van het parool was. Uh, en die wilde ik graag hebben om wat bij te verdienen. En uh, nou, ik ging net op het punt om naar die man toe te gaan. Die woonde in de AJ van de Molenstraat. En toen kwam ik Jan-Peter tegen en die zegt, wat ga je doen? Ik zeg, nou, ik ga naar uh, de AJ van de Molenstraat. Want daar is een krantenwijk van Parool en dan kan ik wat extra's verdienen. Oh, zegt hij, ik loop wel even mee. Nou, dus hij voor de gezelligheid mee. Komen we daar. Zegt die man, ja, jullie zijn met z'n tweeën en ik heb maar één krantenwijk. Ik zeg, ja, ja, ja. Ik zeg maar, ik kom voor de Krantenwijk. En Jan-Peter ook braaf. Ja, knikken. Ja, hij komt voor de Krantenwijk. Nou, zegt die man. Uh, ik, ik geef hem aan de oudste van jullie twee. Wie is de oudste? Nou, ik vertelde net al. Hij was 7 april en ik 10 april ja. Dus hij kreeg de Krantenwijk. Oh. <laughs> ik de kleren in. Maar, ja, natuurlijk. Maar, maar binnen een week belde die man. Uh, hij had... Nog een krantenwijk, er was er nog één. Dus hmm. ik had eigenlijk binnen een week had ik, ja, ja. Had ik mijn eigen krantenwijk. En dat was wel leuk, want dat was in het centrum. En uh, er waren twee abonnees die kregen gratis de krant, het oh. parool. En de rest moest ik natuurlijk allemaal betalen. En uh, dat was mevrouw Dikkers en mevrouw Achterribbe. En uh, dat waren twee mensen die in de oorlog heel veel betekend hadden. En het Parool is natuurlijk in basis een verzetskant, ja, ja, het, ja. het Parool vrij onverveerd. Ja. En die mensen hadden zoveel gedaan dat het Parool zei van jullie hebben levenslang gratis ah, de krant. Dat is dus, mooi. Dus dat was, uh, ja. Maar toen kwam er van het Harlem's Dagblad ook een krantenwijk voorbij... En toen dacht ik, dat is dezelfde wijk als die ik voor het parool loop. Mm. Dus ik doe aan de ene kant van de krantentas het parool. En aan de andere kant doe ik het Arnhems Dagblad. En dus ik liep één wijk, maar ik bezorgde twee kranten. Ja. Dus dat was uh, dubbel verdienen. met Herman Harms. En met hem ga ik even verder praten over zijn krantenwijken in Zandvoort. Het geld stroomde binnen. Nou, bij Bakken kan ik wel. Bijna... <laughs> nee, maar voor een scholier wel. Ja, nee, en, ja, ja. Of, of voor een 12, 13-jarige. Uh, daar heeft mijn vader trouwens later nog last van gekregen. Oh. Uh, want, uh, Belastingen? Ja, precies. Belasting. Oh, ja? Ja, oh ja, ja. En... Uh, wat wil ik nog zeggen. De parol heeft op een gegeven moment moeilijk gedaan. Uh, omdat ik. Uh, of was het het Harlem's dagblad? Nou, een van de twee. Ik had de verkeerde krant in de, in de, in de tas. Oh. Weet je wel, wat ik dus net... Oh, je zat er verkeerd uit te delen. Uh, nou nee, ik had dus aan de ene... Laten we zeggen, ik had de krantentas van het parool op mijn fiets zitten. En dan had ik aan de ene helft het parool en de oh, andere helft die, ja, ja, ja, ja. En dan had het Haarlemse dagblad geklaagd dat ik met een parooltas ja, ja, Oh, dat geneuzel. rond ging brengen. Oh, en, ja. dus, dus dat heeft nog wat problemen in de... En ja, tijdens de autoraces in die leeftijdscategorie ging je natuurlijk lege flesjes ophalen. Ja. Dus dat was uh, ook een bron van inkomsten. Had je als kind, uh, kwam je ook op het circuit? Ik kwam heel veel op het circuit hm? uh, om uh, flesjes op te halen en dat soort dingen meer. Dat was in de duinen? Dat was in de duinen, maar later had ik een hele luxe positie. Ik ben nou, ik denk wel 500 races op de pits allemaal geweest. Mom? En dat kwam. Mijn oom was in de tijd brandweercommandant. En die kreeg vrij... Zijn naam is even? Uh, Klaas Paap. Ja. En uh, ja, Paap hè, Zandvoort. Ja, ja, Mijn ja, moeder ja. heette ook Paap. Ja. En uh, die kreeg vrijkaartjes voor zijn zoon. Maar zijn zoon vond daar niks aan. Mm. En uh, toen zei oom Klaas van ja, wil jij ze? Nou, dus, uh, nou na, na twee keer... Uh, Vragen was het de derde keer voor hem gewoonte. Ja. Dat ik kreeg eigenlijk automatisch gewoon altijd die kaarten en dat was altijd pitswerk. Dus. Oh ja, ja, ja, ja. Maar je bent dus nooit uh, stiekem naar binnen gegaan. Ja. Ook oh, ja, dat wel. Ja, met Jean-Pierre Biltwaas, weet ik nog, een Fransman. Oh. En. Uh, ja, dat was heel leuk. Die had, ze hadden natuurlijk van die hele grote auto's... waar dus de auto ingereden werd. voor oh ja, de ja. garage. En dan werden ze dus via die auto's... weer buiten de pits gereden, die auto's dus. Uh, om bij bijvoorbeeld Kooiman... of bij uh, Davids... Uh, in, de, in de garages... Uh, gemonteerd te worden mm. enzovoort En dan gingen ze daarna weer in die grote auto... terug naar de pits. Ja. En op een gegeven moment... Uh, Jean-Pierre en uh, die zat toen... Ik meen bij ons. Mijn moeder had een pension. Ik meen bij ons in pension. En in ieder geval lang verhaal kort. Ik mocht met hem mee, maar ik had geen pitskaart toen. En toen zei hij, ja, oh, daar weet ik wel wat op. En toen had hij een hele grote kartonnen doos. En daar ben ik toen in gaan zitten. En daar heeft hij toen banden op gelegd. Dus ik zat in die doos met een heleboel banden bovenop mij. En zo zijn we de pits ingereden. En in de pits haalde hij die banden er weer af... En dan kon ik uit die doos stappen. En als je eenmaal op die pits was... dan vroeg niemand meer naar je kaart. Nee, nee, nee. Dan kon je gewoon ja. doen en laten wat je ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat was heel leuk. Ja. Ja. En wat, wat, wat deed je al in die 500 races in de Pitstraat? Je, maakte je leuke contacten met, met die... Hele, hele leuke contacten. Stonden ze het een beetje raar te kijken? Zo'n jonge jongen in, nee, in de vond, grote mannenwereld? Nee, ze vonden het wel leuk. Okay. Ja, ik heb onder andere bij, bij bepaalde Grand Prix heb ik uh, uh, Prins Bernhard bij de Ferrari uh, mensen allemaal uh, zien rondneuzen en zien doen. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat was best wel grappig dat, ja. je, dat je daar zo dichtbij... Dat, ik denk dat dat nu niet meer zou kunnen. Nee, maar absoluut niet. Maar echt, die, die was dus, uh, ja, hij was natuurlijk zelf uh, Bernhard gek op Ferrari. Zeker, ja. Eerste uur met Herman Harms over zijn leven in Zandvoorts. En uh, tot aan het nieuws uh, gaan we luisteren naar het album Grollo van Grollo en Capitanata. Uh, en het heet, uh, ik zal het er nog even bij pakken, Healing Incantation. Tot straks.